Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Vandaag sluitingstijd. Volk, volk, Puh, Rick, wat ziet hij nou eigenlijk? Hé, hey, wat zit je nou, jongen? Hiero, hiero, waaro? Hiero, boven. Dan moet jij naar boven op die ladder. Schilderen, ouwe. Mijn bedrijf opknappen. Ze maar kraken, daar mag je dan wel een jaar of tien voor uittrekken. Kom dan naar beneden. Tijd voor een bakkie. Hé, hey, nog even deze hoek. En dan zit het plafondje er weer in. En als je je verveelt, dan pak je maar een kwast en dan begin je ergens te werven. Hey, ik dank je hartelijk, maar kwam hier voor de gezelligheid om een kaartje te leggen. Niet voor de werkverschaffing. <tosses> ah, Zo. Dus, uh, mijn neus laat weer dicht. Harry, koffie. Oh, als ik het niet dacht, Harry. Het wordt steeds onaangenamer hier. Nee, pa, hij is reus opgeknapt. Hij zeurt niet meer, hij treurt niet meer. Voor hem is het een sportschool en af en toe een klus. Bij mij dus. Ah, nee, ja, lekker. Een bakkie zal er wel in blijven. <laughs> hey, ik kwam u ook even helpen, meneer de Breker. Nee, vriend. Daar kwam ik niet. Ik kwam hier een kaartje leggen en gokje maken. voor de gezelligheid. Bij die zwakke zoon van me. <laughs> Wil je van je geld dan? Nee, jongen, vandaag niet. Vandaag win ik. Dat voel ik. Het is een hele goede dag voor mij. Goeiedag. Nee, hier. Kijk hier. Alsjeblieft. Hé, <laughs> hey, dat is staat Startloterij. Hé hey, lot, net gekocht. Weggegooid geld, pa. Loter is toch niks voor ons soort mensen. Oh jawel, jongen. Kijk, zal ik jou eens wat vertellen. Ik liep vanmorgen langs dat zakje dat die loter verkoopt. Hm? In een... Ik loop net voorbij die deur. Of. Een kwak. In een... Een kwak in mijn nek. Wat? In uw nek? Hou even, even je kaal wel. man. Een kwak dinges. Vogelenpoep. Zo'n vette kwak in mijn nek voor die deur. Dus dat denk ik, ik denk, dat kan nooit missen. Ja, wat kan niet missen? Die vogel? Nee. Het, het geluk. Het geluk, jongen. Als zo'n vogel op je hoofd poept. Ja. gelijk zo lot gekocht. U bent gek. Zeg, is dat niet het zagje van Schelen Willem? De, hey, ja, hoezo? Nou, volgens mij heb je daar een grote opgezette vogel neergehangen... met een touwtje dan. En elke keer als er een oude, goedgelovige naar aas... als jij voorbij komt wandelen... trekt hij aan dat touwtje en dan... kwak, valt er een kwak havermout naar beneden. Haver, is dit zo? Hé, hey, dit is niet zo. Als ik schelen willen, was het eigenlijk onmiddellijk. Volgens mij moet het Rian binnenlopen. Ja. <laughs> lach maar, lach maar, lach. Ik zal straks lachen. Als ik miljonair ben. Als ik miljonair ben. Ja, ja. Nou, wordt er nog een kaart, of niet? We zitten, hier, we zitten hier ook voor de gezelligheid. Nou, uh, maakt u beiden maar een tweemans. Ikzelf verzet mij nog even aan het werk. Ik ga van de vanmiddag nog een paar rondjes joggen. Dat moet hij. Jokken. Hardlopen lopen door het bos voor zijn lichamelijke conditie. Oh, ik dacht dat hij moest jokken, Dat hij weer naar zo'n controlerende geneesheer moest... ...om te babbelen over de de ziekte... ...die je nou al jaren in de WHO houdt... ...waar vijf voor betalen. Nou, kom op, de kaart op tafel. Twee mansie? Ja, gezellig wel, ja, ja. Weet je, Peek, wat het is? Dit hokje van jou. Mm -hmm. Die stalling. Het ziet er natuurlijk niet uit... ...maar het hebt toch zo aardigheid, is het? Dank u, het. Pa, dank u. Ja. Een tip. Een rustpunt voor mensen zoals jij en ik. Zonder het gezeur van de wereld om ons heen. Hi, folks. En daar hebben we het gezeur van de wereld om ons heen. <lacht> hey, jij geeft. Hé, hey, schuif aan, Huip. Maken we een driemalsie? No, thanks. Nou, geen tijd. Maar kun je me even wat geld lenen? Ik jouw geld lenen? Ja, nee. Dat komt. Ik zit een beetje krap deze dagen. Een beetje pech gehad met de handel. Je kent het wel. En er zijn een paar dingetjes die moeten nogal dringend uh, betaald worden. En ik heb dus. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Die tip gaat van Corrie Brokken. Ken jij Corrie Brokken? Ja, die ken ik. Dat is een paard. Zeg, vuilbek. Smik, ga je gauw je mond spoelen? Corrie Brokken, uh. dat, dat vind ik zo om. Dat is een moordvrouw. Dat is toch diegene met die bril, die zingt Nee, paard is na de moest Ook? Ook? Ja. Oh, en, en net als die Corrie Brokken? Ja, nee, wacht nou even. Dat paard dat zinkt niet en het heeft geen bril. Maar gewoon vier benen waarop hij zo snel mogelijk naar de finish moet, rijden. We hebben het over een renpaard, pa. Ja, Red. Heet hij ook Corrie Brokken? Is dat familie of zo? Hé, hey, Peek, dat ken niet mis hoor. Die Corrie brokken. Die gaat winnen vandaag. Maar ja, ik moet even honderd gulden hebben. Nou ja, tot vanavond te krijgen weer terug. Oh, oh, o! Oh! O, oh, gokken! Ja. Waarde gokken! Zeg, is daar is is veel geld mee? Zakken vol! Zakken vol! En zeker met die klasbak van een Brokken. Hé, hey, eh, kom op, Peek, monny. Ja, uh, heb, ik, ik zei wel, willen alleen maar je heb nieuws. Ja, het zou toch beter zijn ook voor jou. als je wel wat had. Ik bedoelen waar het huip? Gaan we dreigen? Nee, nee, jongen, begrijp mij nou niet verkeerd. Maar ik moet die stuivers hebben, nou. nou ik, ik, ik heb 275. 275? Vijf... Nee, 275. Nou, dat is ook niet 70... te veel. Nee. Daar heb ik natuurlijk niks aan, daar ben ik niet mee gered. En jij ook niet, Peek. Begrijp het dan toch? Hip toch niet meer huip. Nou, hem maar zitten. Heeft die 275 maar een mannen. ik wil ze wel hebben. Ja, ik verzin wel weer wat anders. Arrivederci. Wat, wat, wat, wat is er dan? Hey, hap. Laat nou die kwakbel toch gaan. Ik denk dat het alleen maar narigheid. gaat. Ja, uh, maar ook voor mij, dat zei hij. Natuurlijk, dat zei hij dat. Dan zet je op toch helemaal niks geleerd. Schudden, je geeft. Ik vertrouw het niks. Geef, hè. Vertrouw nou maar op mij, op mijn geluk. Ik moet trouwens toch eens gaan kijken bij dat paardenspel. Kun je echt zoveel geld verdienen met zo'n korriebroek? Uh, uh, Opzij het. Je kan het weten. die zit elke week. Nou, uh, dan moet ik daar toch eens gaan kijken. Eh, uh, Skoppertroef. Goedemiddag. Uh, gaat u rustig verder. Ik kijk wel even rond. Uh, prima, oudste. Prima, prima. Dat is helemaal niet prima. Hé, hey, hey, wat moet je dan kijken hier? Kan jij dat is schelen? Kaart nou maar door. Hé, hey, Makker, wat zoek je hier? Putje. Putje? Is hier geen putje? Ik heet Putje, meneer. Uh... Putje. Ook Putje? Hij heet Putje. De breker, zo heet ik. Geef niks. Ik kom namens de gemeente. Ik kom het stadium van bouwvalligheid controleren. Nou, daar kom je voor niks maken. Want ik ben net bijzondere hele handel op te knappen. Ja, Een verfje, ja, maar dit hier, dat is. Hoi, hoi! Moet je nou eens even kijken. Kijk eens de rapte! Rapte! Rapte een stukje te muur, Putje! Wat gebeurt er? Hey, oh, stort de stalling in. Putje, Putje, Putje! Een Putje rapte een stukje te muur. Wie? Putje, Putje! De putje de, de ja, aangenaam. Ja, nee, euh, ik was achter aan het werk en euh, ik denk, nee, nee, wat krijgen we nou? Nou, meneer Putje is ambtenaar, controlerend. Ja. Oh, ja. nee, nee, nee, ik was, ik was niet aan het werk, meneer. Nee, ik, ik deed niks eigenlijk. Ja, ja, denk vooral in je uitkering op een uur als dit. En omdat meneer Putje van de gemeente komt, denkt hij dat hij zomaar een stuk uit mijn muur kan tikken. Maar dan kent meneer mij nog niet, want als dat niet ogenblikkelijk gemaakt wordt, dan ga ik tikken. Uh, de muur is... Voor Reuts, meneer de Breker, staat op instorten, zoals het hele bouwval trouwens. Wij zijn het hier aan het opknappen. Ja, ja, we zijn het aan het opknappen, dat we zeggen, hij voornamelijk. Ja, ja, en al denk ik er niet, dan heb je nog geen de boel te molesteren. Ach, meneer, het pad is zo goed als van de gemeente, en dan gaat het toch tegen de grond. Tegen... Ja, ik weet niet wat u allemaal in die bolle hazes van u haalt. Maar dit pand is niet van de gemeente, dat is van Huip. Ah, bedoelt u de heer G.L.K.M.D.Z.H. van Zwijveren? Hij bedoelt Huip? Ja, Huip heet van Zwijveren. G.L.K.M.D.Z.H. Is hij roos? Uh, uh, uh, de heer van Zwijveren heeft al uh, veel achterstallig onderhoud... waar hij ondanks diverse aanmaningen niets maar dan ook niets aan heeft gedaan. Buitendien heeft de heer van Zwijveren nu al een aantal jaren... geen gemeentelijke belastingen betaald. Ook daar is hij vandaag nog voor gemaand... maar hij schijnt niet te kunnen voldoen. Ach, nou begrijp ik het. Uh, leg het dan even uit, jongen. Het gaat mij even te ver. Ja. De gemeente zal dus moeten overgaan tot veiling van dit pand... en aangezien geen gezond mens dit krot zal willen kopen is het niet onwaarschijnlijk dat de gemeente in bezit van dit pand zal komen... en dan zal het ongetwijfeld tegen de grond gaan. Maar, maar, maar, maar mijn stalling dan? Nou, die ook, natuurlijk. Maar dit is mijn broodwinning, daar leef ik van. Nou, voor nadere informatie kunt u zich beter tot de desbetreffende instantie wenden. Hè? Nou, ik heb het hier wel gezien. Goedendag. Dag ja, meneer. Ja. Ja, Groeten thuis. Het is wel een persoon die pikje. Pikke. Hm? wat betekent dit nou allemaal eigenlijk? Ik, ik, ik moet eruit. Ik... Ik moet mijn stalling uit omdat die die die die die, die centen die die die die. KMKZTH. Die huip weigert te betalen. En wat moet ik nou beginnen? Nou, ik uh, ik, ik ik ga maar even mijn rondjes lopen. Ja, Steek jij je kop erin het zand. Ja, het zal allemaal wel goed komen. levenswerk in één klappen de knoppen. Iedereen heeft wel eens pech. Ga dan maar door. Dan praten we er niet meer over. Nee, kaarten kan er niet meer. Ik, ik, ik denk dat ik een potje ga janken. Maar dat kan toch niet zomaar? Ze kunnen je toch niet op straat gooien? Ach, tuurlijk wel. Ze kunnen het huis gewoon af. En ja, dan kan ik misschien... Ik, ik zeg misschien hoor... ...half een stalling krijgen in Slotervaart of, of Osdorp. Maar dan heb ik een fietsenstalling... ...terwijl ik nou een Een, een... een gezelligheidsvereniging heb. Nou ja, ik, ik heb nou natuurlijk ook een stalling, maar... ...nou ja... Eh... Je denkt alleen maar aan je eigen... ...dat is een afwijking! Men kunnen die fietsen niet schelen! Je kunnen hem gezorgen worden! Ik kies vandaag nog. Maar ik moet er ook zitten. Zo, ik mijn er onderkomen als dus ik gek ben voor en van de rest. Ik wil kunnen kaarten. Dan kan je ook in de bejaardensoos. Nee! Is bijna op tum Ik laat me er niet uitzetten. Ik. Ik tot het. Maar als je nou geen keus hebt, Peek. De enige keus die ik heb is terug in mijn oude vak. Kraakjes zetten, overvalletje en flesje trekken. Nee, Peek, nee. Oh nee, dat nooit ik niet. Ik kan niet anders. En zelfs dat kon hij niet goed. Hm? Hij staat vaker in de bak dan dat hij thuis is. Zal toch wel een oplossing wezen. Echt, hè? Vechten moeten wij. En we halen de kanten bij, de televisie. Zo maken ze van een mens een misdadiger. Juist. Goed gesp behoud, maar goed gesproken. Terwijl de misdadigers, de echte misdadigers op het stad A zitten, Op de racont. En dikke salarissen meenemen. Van jouw ellende. Nee. Nee, jongen. Wij moeten... Vechten. Het is jouw beeldwinding. En mijn ontspanning. Tegen de gemeente kan je niet vechten. Dan verlies je altijd. Dan we verliezen. We hebben gestrijd op de nulder. Als ze de dus snikkeld en volgerief en aan ons gezamenlijk gastdaden, dan dus zal de wereld, onze wereld weten wie we zijn geweest. zijn dus wij niet voor niks gestorven. Meen je dat allemaal? Nee, maar het Je moet met ze praten, Peek. Je moet er naartoe gaan en je verhaal halen, dat is veel beter. Ja. Ja. Maar er is eerst iemand anders met wie ik een hartig woordje wisselen moet. Geen je elkaar deze deed, Huip. Hallo? Henkie? Ja, met huid. Zeg, zet alles maar op tuttebol H. Nee, jongen, geloof me nou. Tuttebol H, dat wordt het. Allemaal afgesproken werk. Ze hebben steven sterk, hebben ze geflikt. Nee. Nee, jongen, het is een spijker uit de tip. Geloof me nou. En bel me even als je wat weet. Ja, hoi. En dan voor de tweede race eens even kijken. Speedy in of zet? Nee, dat wordt niks. Dat wordt... Tom, wil we'll zie. Zo. So. Oh, hallo, Peek. Corny Stuart kan wel lopen, natuurlijk. Ik moet jou even bespreken. En ik ook. We zijn geweest van de gemeente, Huip. Ja? Jij bent achterstallig, is er wat alles, ja. Huip. Ze gaan het pand veilen, Huip maar dan ben ik mijn ja. standen kwijt. Hé hey, jongens, relax nou maar een beetje. Ga we even zitten. Uh, drinken we wat? Dat is andere taal. Zie je wel, jongen, er valt allemaal best wel mee. Ja. Uh, zet er nog maar twee pilsjes bij, Toon. Wat is er aan de hand, huip? Hé, hey, jongen, even geen money in de pocket. even niet, gaan ze gelijk leggen, zei We gaan het pand veilen. Ja, hé, hey, als ik niet betaal. Ja, maar ik betaal wel. Wanneer dan? Vanmiddag, als ik weer poen heb. Als ik gewonnen heb. Met die paarden? Ja, jongetje, gouden tip gekregen. Kan niet missen. Straks heb hij weer stapeltjes met die groene flappen en dan betaal ik ze en dan zijn we eruit. Heb die Corrie Brokken nog gunstig gelopen? Ja, ja, die heb heel gunstig gelopen. Tot halverwege, toen verschwikte ze de enkel. Ah, arm mens. Ja, en die had anders gewonnen hoor, goud op snee. Maar ja, misstap. Zoals jij er ook eentje hebt begaan. Als jij je huis kwijtraakt, gaat het tegen de grond. En dan krijg ik een stalling in Geuzenveld. Ja, of eigenlijk nee. Want dan krijg je alleen aangeboden als je bij mij huurt. Maar ik huur toch bij jou? Ja, nee. Kijk, voor hun niet. Wat bedoel je nou? Nou, voor ons wel, natuurlijk, geen probleem. Maar zij weten het dus niet. En dan hebben ze er ook niks mee te maken met jouw bedrijf. He, heb je ze dat nooit op Jij ja, ja, toch ook niet, hoop ik? Dus, dus als ik de stalling kwijt ben, ben ik alles kwijt. Ja, maar ik ook, kijk ik ook. Het is voor mij toch ook geen fun meer. En als Turbo vanmiddag nog wind, niet wint, dan, dan, dan, dan, dan kan ik wel inpakken. Ik ga ook weer zo'n rempaal. Ja, een vriend heb ik je genoemd. Vertrouwd heb ik je. Ja, niet echt, maar toch. Een vriend was je van me. Nou, het is voorbij. Ja, nou, Peek. Hé, hey, Peek, een jongen, luister nou. Nou, zie je het nou? Zit je even in de alles, raak je al je vrienden kwijt. Mijn niet, heb. Mijn niet. Proost, beste jongen. Ja, proost. Zeg, dat is toch interessant, hè? Dat gokken met die paarden. Ja, als je wint wel, ja. En waar is dat nou ergens? Uh, hoezo? Nou, dan ga ik eens een keertje kijken. Oh, doe het niet, ouwe. Dat kost je alleen maar je ouwe. Kijk, dat is alleen maar werk voor slimme jongens. Uh, zoals jij zeker, Lord Zeepsop. Haha, ik ga gewoon kijken wat ik van dieren hou, maar van Corrie Brokken. Hoe is het nou? Al een beetje licht in de duisternis? Nee. Huub heeft zijn laatste geld verspeeld in een zekere tuttebol H. De H van Homer. Ook zo'n gouden tip. Het pand wordt geveild. is gedaan met de koopman. Vandaar dat ik hier nog een laatste keer naar mijn fietsen zit te kijken. We moeten door een dal, Peek. Weg. Allemaal moeten wij door een dal. Maar we komen er weer uit. Kijk maar naar mij. En we komen er beter uit. Glorieus en gelouterd. Amen, over en uit. Hè, eh, dat is toch mooi verdienen hoor. Zo'n renbaan. Tjoe, bent dat dicht hè? Waar heb u het over? Paarden. Ik ben op zo'n paardenrenbaan geweest. Je hebt toch geen geld gok? Jawel. Hoe kwam je daar dan aan? Hé. Nou, ik had toch zo'n lot van de loterij. Ja. Nou, dat heb ik dus kunnen verkopen. En toen heb ik dat, hup, op Spiedinapels gezet. En dat secret won niet, maar hij was wel goed voor 300 pietermannen. Hey, 300 ballen! Zoveel ja. geld heb ik nog nooit op één lot gewonnen. Heb je, heb je 300 gulden? Ja, nee, nee, had. Ik, ik, heb, ik heb, hup, 200 geleend. Ach, nee. Ja, te gauw, het ik kon er duizend gulden mee verdienen. Maar ja, dat bijst liep als een zak of aardappelen. Het lijkt trouwens op een zak Volgens mij was het een zak aardappelen. Maar gewoon heb je niet. Nou ja, ouwe, je weet toch dat je huip geen geld moet lenen. Dan ben je alles weer kwijt. Ik heb nog een meier. Leuk jongen, dat paardenspoel. Hé, hey, spannend! Ja. Spannend! Zolang je wint, ja. Ik weet niet wat verlies is. Nou, daar kan ik je alles over vertellen hoor. Het pand wordt geveild. Verkocht dus. Ja, dat verbaast me niks. Jij moet ook niet met zo'n hup in zee gaan. Ga je kijken? Waar? Op die varing. Haap gaat kijken. Nee, nee, dankjewel hoor. Geen zin om te kijken naar de beul die bezig is om mijn hoofd eraf te hakken. Nou, ik ga wel. Ik ga kijken. En als ik het dan, la als als ik het dan later tegenkom, die beul, nou, dan zal ik hem eens even flink op zijn hoofd timmeren. Dat doe ik voor jou. Bedankt. Ja, nou, jongens, ik moet weg. Wou niet katen, dan? Nee, nee. Ik heb nog een paar op het programma staan. Ja. Ook hij is een ondergang tegemoet. Bye. Pas op, je glapert komt eraan. Doei. Waar heb je het over? Je bent er niet erg bij vandaag, hè? Hij ah, hebt het over... Over... over wat weet ik veel? Goedemiddag. Uh, Pikje. Nou, dan, uh, dan ga ik maar weer. Pardon? Ja, maar, mijn huidige optimistische natuur wordt ineens uh, verdepressiefd... door uw aanwezigheid, als het ware. Nou, oh, ik blijf maar even. En tussen haakjes heeft u dezelfde uitwerking op mij. Wat bedoelt hij daarmee, Pik? Over wat je zei. Ja, maar wat, wat, wat zei ik ook weer precies? Uh, even ter zaak, meneer de Breker. Ja. Uh, bij mijn voorbezoek aan u heb ik begrepen dat u hier een bedrijf uitoefent. Maar bij nadere controle op de secretarie is daar niets van gebleken. Dat klopt. U oefent hier geen bedrijf uit? Nee, ja. Wel voor mezelf, maar dus niet zo jullie heb ik begrepen. Dat komt... Uh, nou ja, hoe het komt, uh, interesseert me niet. Ik wou het alleen maar even checken. Mooi, dan zijn er dus geen problemen. Waarmee? Met de ontruiming. Het is er nog niet verkocht? Nee, nee, nee, nee, dat gebeurt vanavond. En dan is het morgen met een van Hupsakee. Huh? En aangezien u geen rechten kunt doen gelden... zal het des te sneller gaan. Morgen? Maar, maar dat kan toch niet? Harry... Moet die wat je zegt? Morgen? Dag. Nou ja, morgen. Misschien gaat er nog een dagje overheen. En dan... dan, dan, dan. Ja, en dan staat u op straat. Ja, heel spijtig. Heel vervelend, hoor. Maar. Goedemiddag. Ja, maar. Hé, hey, Putje, Putje! Meneer? Ga zitten. Meneer? Ga zitten. Nou, nee, liever niet, dank u wel. Zitten, zei ik! ik eh, pas op met die tang. Ik... Straks raak je hem nog? Ja, legt u die tang toch weg? Zitten! Even dan. Harry, zoek jij eens de touw. Maar voor? Zoek eens de touw eens. Nou. Ja. Zullen we jou zo een je vast met de put? Ja, ja, als u erop staat, natuurlijk. Na, na, maar, maar wat is het nut ervan? Ik hou jou hier, ja jongen. Wat? Ja, put, mijn man in de stalling. Wat ze komen! Die bloedhonden. Nee. met grijpen ze en de bulldozers nee, op de boel plat gooien. Nee, maar ze zullen ons verschuilen. En dan is het of de stalling of jij. Maar dat kunt u toch niet doen? Nee, waarom niet? Ik, ik, ik, denk u eens aan mijn kinderen. Waarom? Ik ken ze niet eens. Ja, en de politie. Ja, de politie zal dit niet leuk vinden. Nee, dan gaat u. Dat, dat, dat gaat u de gevangenis kosten. U kunt mij niet tegen mijn wil vasthouden. Oh, zeker wel. Alsjeblieft. Dankjewel. wel, Rustig blijven zitten, putje. Anders zal ik mijn tang moeten gebruiken. Ja, ja. Peek, zo. peek. Is het nou wel verstandig? Nee, ja. nee, nee. Natuurlijk, niet natuurlijk! Ja, nou, zullen ze luisteren ja. naar nou, mijn argumenten. Jij bent mijn isselgeldputje. Die stalling blijft van mij, of... We gaan allemaal al te onder. Uh, ik denk dat ik me weer eens opstap. Hier blijven, Harry. Uh, nee, echt niet. Ja, echt wel. Wat We moet je ons ook vastbinden? Help! Help! Dat dot moet toen terug om in zijn mond te stoppen. Help! Ik was vastkomen help, door een gek. Ik word een geest. Help! Mag je tevoren bij niet dot? Help! ik vind er geen... Wel, want hij spart er tegen. Help. Blijf zitten, zeg. Hij is hier aan de hand? Oh, hij is hier aan, aan de hand? Hou hem vast. Dan kan je dat touwetje help zicht heen gooien. Help me hij wil begrijpen, hey, Laat was! los! Laat los! Oh, nou, Laat los! Laat los, oh, Lux! Laat me los, me. Schrij, hier mee je aan! Harry, Harry, hem. Ga die wegklepben! Ga die wegklepben! Ga die hoort hier die wegklepben! plat, gaat dit huis. die en het ligt wegklepben! Ga die wegklepben! Ga je wegklepben! hier, hier, hier. Ga! Ja, hm? Wat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 ...nog even bijkomen. Vrolijke boel is het hier. Dat je nou verwacht, vreesie? Nee, maar een beetje gewoon, een beetje huiselijker, een beetje gezellig Eh, niet vandaag, pa. Meneer is komende twintig jaar ook niet. Eh, eh, eh, heb jij een bakje koffie voor mij, Toos? Ik ben kapot. Lange dag gisteren. ben ik weer op de renbaan geweest. Ja, ze maken zich 30 ruggen verdiend. Wat? Wat? Ja. Een bakje koffie, vader. Tuurlijk, vader. één, vader. Hoeveel verdiend? 30 ruggen, duizend gulden. Ik schaam daar een neus voor te hebben, voor die paarden. Ik woon steeds maar. En steeds maar weer inzitten. En winnen. Het kostte me wel jaren van mijn leven, van de spanning. Jaren van mijn leven. Ja, met mijn duizend gulden zak, Vond ik het eigenlijk wel een dragelijke gedachte. Waar heb je al dat geld? Eens kijken. Kijken. Ik heb het niet meer. Huh? Nee, ik heb het niet meer. Jij ja, gaat mij toch niet vertellen dat je dat weer aan Haap gegeven hebt? Eh. Uh, in zekere zin. Uh, min of meer wil je eigenlijk. Ik, ik, ik val flauw. Nee, wacht nou even, jongen. Waar is het nou? Ik was dus gisteravond met Haap op die faring. Weet je wel? Ook spannend. Heel spannend.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 Wat jij je stalling in hebt. De gemeente was verder niet geïnteresseerd. Nou, nou is het van mij. Ik ga weer een wegtrekker. Hé, He? heb jij een koekie bij? Ik ben even een koekje bij de koffie. Een, een hele trommel vol, vader. Nou, vier is genoeg, handje. Heb u het huis van Huap gekocht voor dertigduizend gulden? Nee, nee, het was wat minder. En de rest heb ik opgeborgen, voor later. Haap was er reuze blij mee, maar jij schijnt er, er niet vrolijk voor te worden, jongen. Ik heb mijn stalling terug! Nou, nee, nee, nee. Ik heb mijn gezelligheidsvereniging terug. Maar ik heb er geen bezwaar tegen als jij eraf en toe mijn fiets hier instalt. PA, ik ben gewoon schoen! Niet doe, niet doe, ik heb er een naam. <laughs> Daar houdt hij zo van. Ach jongen, wat moet ik nou met zoveel geld? Ik zie jou, liever geluk. Tozi, laat de koepers zitten. We gaan het toon, we gaan het vieren. <laughs> U heeft geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. De rolverdeling was als volgt. Peek de Breker, Piet Reumer. Trees zijn vrouw, Tony Huurdeman. Harry, Sakko van der Made. Huip, Ben Hulsman. Putje, Paul van Gorkem En Fokke, Johnny Kaarkamp senior. Technische realisatie, Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen. De regie had, Hero Muller.